De Kok met het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne gaan onmiddellijk beginnen met onderhandelingen over een bestand. Dat meldde Amerikaanse president Trump op zijn eigen platform True Social. Trump heeft twee uur gebeld met president Poetin. De twee bespraken onder meer de oorlog in Oekraïne. Volgens Trump verliep dat gesprek erg goed en zou het Vaticaan de onderhandelingen willen organiseren. Voordat Trump met Poetin belde heeft hij ook met de Oekraïnse president Zelensky een gesprek gehad. Europese leiders zouden inmiddels ook op de hoogte. Te zijn gebracht. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada waarschuwen Israël... dat ze maatregelen zullen nemen als het land het nieuwe offensief in Gaza niet staakt... en er niet meer hulp voor de Gazanen komt. Dat schrijven de landen in een verklaring. Ze noemen het menselijk lijden in Gaza ondraaglijk... en vinden de vijf vrachtwagens met hulpgoederen die het gebied nu in mogen... volstrekt onvoldoende... De landen zeggen dat ze Israël na de aanslag van Hamas op 7 oktober hebben gesteund... maar noemen deze escalatie volkomen disproportioneel. In Rijswijk is een jongen van 15 neergestoken. De steekpartij was in de buurt van een school. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend. De politie meldt ook dat er iemand is aangehouden, maar geeft verder geen details. Mogelijk zijn er nog meer mensen betrokken bij het steekincident in Rijswijk. Bij de vijfde van de Nederlandse jongens tussen de 13 en 19 ziet het nut van actief sporten niet in. Sportkoepel NOC-NSF, dat het onderzoek liet uitvoeren, noemt het cijfer zorgelijk. In samenwerking met een onderzoeksbureau en 13 nationale sportbonden wordt daarom nu een campagne begonnen om de generatie weer aan het sporten te krijgen het weer. Ook vanavond is het nog zonnig. Komende nacht in het noorden kans op mist. Temperatuur daalt naar een graad of negen. Morgen dan opnieuw weer veel zon. Het wordt zo'n 23 graden dan. Langs de kust is het een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Er staat alleen nog file op de A9. maar diemen bij de afrit AMC. Het tijdverlies is daar 10 minuten.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 Autobedrijf Sandvoort, ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort Sandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 Every time, cause you're new in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 En het is ja, gewoon kwart over negen. Dus we gaan vrolijk verder met de, met de muziek. En dit is Nevin en dat nummer dat heet Feel.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 En voor de uh, volgende week spelen we in het, het Patronaat en hebben we Baaf uitgenodigd. Dat vinden we ook gewoon een hele leuke band. Ja. Uh, die shoegaze-achtige uh, muziek maakt een ja. uh, beetje zo slowdive-achtig. Slow dus, uh, ja, we proberen altijd gewoon als we een optreden geven ook een uh, sportact vragen waar we zelf gewoon enthousiast over zijn. Ja.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 Kijk, wij doen, wij doen alles zelf. We zijn gewoon een do-it-yourself band. Dus uh, het is gewoon hartstikke uh, leuk als je gewoon uh, door radiostations opgepakt wordt. Mm -hmm. En uh, je merkt ook meteen dat, uh, dat er heel veel nummers dan worden door Nederland of zelfs uh, heel Europa. Uh, dat, je, dat je ook mensen in Polen kennelijk luisteren naar dit soort zenders af en toe. Mm -hmm. uh, dus dat is gewoon heel belangrijk. Er steeds meer mensen je leren kennen daardoor.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 Voor bijvoorbeeld de donkere pop, de post-punk pop uit de jaren 80, zoals illustre bands als The Cure eh, hebben gemaakt. Ja, dat klopt, ja, dat, uh, dat is zeker zo. Ik denk dat dat uh, een beetje komt. Cool. We zijn geen uh, jonkjes meer, we zijn allemaal wat ouder, tussen de 30 en de 50, zeg maar. Ja. En, uh, dus we zijn allemaal een beetje opgegroeid uh, met de uh, jaren 80, uh, jaren 90 muziek. Ja.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 Ja, ik weet het niet. Ik denk het wel. Het voordeel van die studio is ook dat je op vier verschillende ruimtes heb je daar. Dus je kan ook met vier verschillende plekken uh, kan je versterkers neerzetten en ja. daardoor kan je dus live spelen zonder dat je uh, geluid van elkaar uh, in je versterker uh, terugkrijgt. Ja. Dus we hebben alles live kunnen inspelen daardoor, dus dat was wel ook uh, openlijk iets wat, uh, wat terug te horen is.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 No, so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 We hebben het in de uitzendingen gehad, telefonisch dan wel te verstaan. Tenminste uh, bij. Monden van Boy Vilvoye, dat is uh, de grondman van de band. En ze hebben eerder dit jaar hebben ze hun uh, album-release show uh, gedaan in Paradiso.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 Unbelievable. Convince you are Invincible mm -hmm. Mm -hmm. By the edge we settle Down A strong wind will carry us